Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Duitse stad Ansbach, in de deelstaat Beieren, is een zelfmoordaanslag gepleegd. Twaalf mensen raakten gewond, alleen de dader kwam om het leven. Het was een vluchteling uit Syrië. Hij liet gisteravond een bom afgaan bij een festivalterrein. Twee jaar geleden was zijn asielaanvraag afgewezen, maar hij was Duitsland niet uitgezet. Volgens de Beiers autoriteiten zat hij een tijd in een inrichting na twee zelfmoordpogingen. Het was bij de afgelopen dagen veel drukker dan normaal bij de Nederlandse bank. Veel mensen komen guldens omruilen voor euro's. Vandaag is de laatste dag dat dat kan voor de 100 gulden biljetten met Michiel de Ruiter erop. Maar veel mensen komen ook voor andere biljetten. Volgens de bank zijn er zeker twee keer zoveel mensen die dat doen. De meeste andere biljetten kunnen nog tot 2032 worden ingeleverd. Wie 100 gulden inlevert krijgt daar 45 euro en 38 cent voor terug. De Amerikaanse staat Californië kampt met bosbranden. De autoriteiten hebben 1500 huizen ontruimd omdat ze worden bedreigd door het vuur. Tot nu toe zijn 18 woningen in vlammen opgegaan. Ook is er een dode gevonden in een uitgebrande auto. Het vuur is lastig te bestrijden vanwege de harde wind en de droogte. Er worden opnieuw lange files verwacht in Dover voor de boot naar Frankrijk. De wachttijden zijn vergeleken met dit wekeinde flink teruggelopen, maar mensen moeten nog steeds rekening houden met veel vertraging van 2 tot 3 uur. Dit wekeinde stonden sommige mensen die de oversteek wilden maken 15 uur te wachten. De files worden veroorzaakt door strengere controles bij de Franse douane. De kosten die werkgevers moeten betalen voor salarissen en premies... zijn vorig jaar licht gestegen, meldt het CBS. Het is de kleinste stijging sinds 1996. De kosten stegen zo weinig doordat werkgevers minder... hoefden bij te dragen aan de pensioenpremies. De kostenstijging was het grootste in de informatie- en communicatiesector. Bij financiële instellingen daalden de loonkosten juist.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 We zitten live nog steeds vanaf de haven van Zandvoort samen met Dolly en met Irene. En Irene die heeft een berichtje voor ons. Ja, het was dat nummer wat je toen straks draaide. Ik voel me sexy als ik dans. Toen moest ik denken aan een berichtje wat ik gelezen heb over Mick Jagger die 72 jaar is. Die wordt namelijk weer vader. Hij krijgt zijn achtste kind met zijn 29-jarige vriendin.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 Nou, uh, Nepmoeder moeder wel, maar niet meer echt. Ik, ik vind één zoon genoeg. Die telt voor twee, heb ik altijd gezegd. Maar in ieder geval... Uh, hij, hij kan het in ieder geval nog. Dus, hè, mannen kunnen dat tot op late leeftijd. Hè? Charlie Chaplin die nou ja, heeft dat ook dat, uh, bewezen dat, dat toen. Dat denkt, denkt hij. Ja, nou ja. Hij heeft Weet het toch gedaan. Met... Ja, nou, ja, dat, dat, denk dat we. wel. Dat denk <laughs> we. Nou, na aanleiding van Mick Jagger... dan ja. toch maar even een plaatje van hem, toch? Dankje. Dank je.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 Als Luc Hasselman de kans krijgt om Michael Gray met de weekend te draaien, dan zal hij dat ook zeker niet nalaten. Goedemiddag, geluk dat je luistert. 023 vanaf het strand. Met uh, ja, CFM samen. Goedemiddag, Irene. En we hebben iemand van het Juttersmuseum. Museum. Een echte Zandvoorter, denk ik dan ook. Gerard Verstegen, klopt dat? Een echte Zandvoorter. Ja, ja. Praat u, uh, daar is de microfoon even in. Deze? Microfoon. Ja, die ja. Goedemiddag van het Juttersmuseum. Museum. Uh, dat zit hierboven, heb ik begrepen. Ja, dat hierboven Sorry, wacht even. Hoor. We hebben ja, misschien even een andere. Want we hebben ja, deze. Ja, zo horen we Gerard tegen een stuk beter. U komt van het Jutters Museum. Uh, Strandjutte. Ik ben daar niet heel erg bekend mee. Kunt u mij er wat meer over vertellen? Nou, dat kan. Uh, ja, is in wezen op het strand zoeken naar, naar uh, zaken die aangespoeld zijn of achtergelaten zijn door, uh, door de strandbezoekers.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 want dat kan. Live vanaf Zandvoort is dit Haarlem 105 en CFM. En dit is een uh, grote, grote manier. Silo Green, het It's Oké. Okay. Op Haarlem 105.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 Only you can take me there. No, I don't want you for the night. Cause I don't want this life to share. Your temple is my love. My show me soon.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 Vandaar dat het wat later is. Voor Zompoort uh, uiteraard een mooi stukje promotie op de uh, Duitse TV... ...en dat uh, rond de tijd van zes uur. Nou, hartstikke mooi natuurlijk. TTM heeft zojuist uh, de laatste vrije trainingen gehad... ...waarin Kerry uh, Pechert ja. eenmaal reeds winnaar hier op Zompoort... Uh,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 Think about the time when my mama say, it's the words of NWA You gonna play. You better recognize this, I started rhyming. Writing my lyrics on tracks with your smile when, 88, 89 win. hip hop was in the clubs, hip hops in the making. Like the running man, you can't touch this, <laughs> achieving the making. Yeah, it's the culture, the philosophy, the broadest, together, together, broadest here. Check out the kicks, the bass. <laughs> Check out the history we made. Bring it on.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 Yeah, we're going to do it again. And show what you got now. Uh, can we do it again? Yeah, we're going to do it again. Can't down. And we Can we do it again? Yeah, we're going to do it again. And hip-hop's the crowd. Come on, do it again. Yeah, bring it on. Come on. Ha, do it again. Hey. Do it again. Come on. Oh. Do it again. Hey. Do it again.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 vijf live vanaf het strand van Zandvoort. Samen met CFM, Irene en Dolly hebben we al in de studio. En daar is nu ook Marlene Sherriff's bijgekomen. beeldhouwer in Zandvoort. Kun je wat over jezelf als kunstenares vertellen? Hoi. Hey, ik Moest even de koptelefoon opzetten. Ja, dat mag. Ja, dat is niet goed. Welkom. hallo. Hey,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 Het betreffende beeld was een uh, opdracht van een particulier en uh, toen de tijd in Zandvoort, uh, aan Zandvoort in bruik gegeven. Okay. Zandvoort onderhoudt het en, uh, en, en daar tegenover zit dan haar zusje de, en die kijkt, daar, kijkt toe hoe, ze, hoe haar zusje langzaam over de zee reed nadert vanuit een tuin met uh, tegen de zon in en ik wat het allemaal. Het, uh, dat is heel dankbaar om daar een tweede beeld op te mogen maken. Een heel, met een heel elkaar, beeld met uh, een hele gedachte. Hoe kom je erachter? Dat beeldhouden je ding is. Wat maakt iemand een goede beeldhouder? Wat maakt, uh, dat zijn twee vragen natuurlijk. Wat maakt, ja? u, wat maakt iemand een goede beeldhouder? Zo momentje, ik ben een goede beeldhouder, dat is niet meer zeker. Is. Um, als je, wat ik zelf bepaald vind is dat je een hele eigen signatuur hebt. Dat je eigen werk goed herkenbaar is dat mm -hmm. uit duizenden te herkennen is.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 Uh, nou ja, voor die workshops moet je wel enige ervaring hebben. met bedbeelden maken. Gewoon in, in was of in klei en dergelijke. Maar waar het om gaat, wat, waar ik dan voornamelijk les geef is de techniek van hoe maak je een beeld in gips. Uh, Beeldhouders als uh, Nick Jong vroeger en Satkin uh, en dergelijke... die, die werkten voornamelijk in gips. Waarom? omdat je er heel precies in kan werken. Beter mm -hmm. met was of klei. Klei gaat er wel. Maar was is altijd iets... Uh,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 ik ben de vraag kwijt. Ja. Dat geeft helemaal niet. Als je ervaring nodig hebt met ja, het, nee. het gipswerken, voor de workshops. Je moet geen twee linkerhanden hebben, dat is standaard. Dat, dat is mooi meegenomen, ja, ja, ja, ja, want, want dan kan je het, is het natuurlijk lastig om bij te brengen. Nee, ja, je werkt met, met, met, met elektrisch veilen, met slijptollen, met ja. schuurmachines, dus, ja. okay. daar moet je niet bang voor zijn. Ik dat ben nee. bang dat, dat beeldhouwen dan uh, niet ja. mijn ding is. Dolly, heb jij wat thuis van, Nou, nee, van Marlène. Ja. Thuis staan? Nee, was maar waar. Nee, het nee, is echt prachtige kunst, echt waar. Ik, uh, ik geniet er altijd van en... Uh,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 Dus uh, ja, ik ga, uh, ik ga erbij klussen. En ik heb dan geen twee linkerhanden. Ik heb geen twee goede rechterhanden. En gereedschap. En alle gereedschappen uh, en, uh, en de werkruimte. Dus uh, het ligt ja. redelijk voor de hand om iets uh, in die richting te gaan doen. En dan kan het zijn dat mensen zometeen een beeld in de keuken hebben staan. In plaats van een nieuw aanrechtblad. Dat uh, is <laughs> het achterlicht idee, ja. een heel het al. gevormd ja. aanrechtblad. Ja, ja, ja, ja. ja dat ja. zou ja. ook nog kunnen. Voor, de, voor de, elke wonderbare keukenkraan eigenlijk. en dergelijke. Ja, ja, ja, ja. ja. Binnenkort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 Ik acabar niet sufrimiento que te hace llorar.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 koffie drinken of een broodje eten en kom radio kijken en luisteren hier uh, bij de Ja, Abel. zo is het. En Dolly, maar, ja, wij, ja. Wij, wij komen elkaar ongetwijfeld wel weer ergens in een ander programma tegen. Nou, dat, dat gaan dat we zeker doen. Ja, natuurlijk. Ja. natuurlijk. Ja, en ik zit normaal natuurlijk in de studio op, uh, op de Tolweg, de ja. 10A.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 Tien uur oh, vanaf, zijn we, daar gaan we Ja, want ze vanaf moeten vanaf natuurlijk bijkomen uur, uh, van het feest dat hier van plaatsvindt. Ja, ja. Hè? ja. en de Tropicana De Tropicana in het dorp. Nee, maar goed. Tien uur uh, kunt u dus weer luisteren naar de gezamenlijke uitzending van Haarlem. Uh,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 antwoord. Genoeg te doen nog. Hier is Tony Junior. You ain't seen nothing yet. Op 106.9. Straks meer. TFM. Maar nu eerst het NO.